Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De twee overgebleven leiders van de gewelddadige opstand... in de Filipijnse stad Marawi zijn gedood. Volgens het Filipijnse leger zijn ze vannacht bij vuurgevechten om het leven gekomen. Marawi op het eiland Minanao werd eind mei ingenomen door extremisten... waarop het leger een tegenoffensief begon. Bij het geweld op het eiland zijn er schatting meer dan duizend mensen omgekomen. In de stad Marawi zouden nu nog enkele tientallen militanten aanwezig zijn... Een van de vannacht gedode leiders was een kopstuk van terreurgroep Abu Sayyaf, die gelieerd geleerd is aan IS. Hij stond op de FBI-lijst van meest gezochte terreurverdachten. De Catalaanse regio-president Puigdemont wil met de Spaanse premier Rajoy om de tafel gaan zitten om te praten over onafhankelijkheid van Catalonië. Rajoy wilde voor tien uur vanochtend van Puigdemont weten of hij de onafhankelijkheid uitroept of niet. Maar de regio-president geeft daar nog steeds geen uitsluitsel over. Hij vraagt alleen om een gesprek. De kans wordt daarmee groot dat de Spaanse regering het regioparlement aan de kant zet... en nieuwe verkiezingen in Catalonië zal uitschrijven. De explosieve opruimingsdienst heeft in Houlerwijk in Friesland... een explosief uit een geldautomaat gehaald. Vannacht mislukte een plofkraak. Het explosief bleef in de automaat achter. Uit voorzorg ontruimde de politie zo'n tien huizen... ook werd een gebied van 100 meter rond de geldautomaat afgezet. Even na acht uur werd het explosief verwijderd. Het Iraakse leger en Koerdische Peshmerga's zijn ten zuiden van de stad Kirkuk met elkaar in gevecht geraakt. Daarbij zijn zware wapens ingezet, meldt onder meer een Koerdische nieuwssite. Iraakse troepen rukten gisteren op naar de Kirkuk, de stad in het noorden die in Koerdische handen is, maar niet tot hun autonome regio behoort. De Iraakse regering wil de olievelden weer onder controle krijgen. Het weer, eerst nog wat bewolking en vooral in het zuiden kan nog een buitje vallen. In de komende uren overal zon, het wordt vanmiddag warm, 22 tot 26 graden. Dit was het in Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A44 Amsterdam Den Haag. Tussen Burgerveen en Kaagdorp nog een kwartier vertraging. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 En the Summer on You. Officieel zitten we inmiddels in de herfst, ja, echt waar. Kijk, in naar Buiten heerlijk weer, hier is al het, het graadje of 18. Maar wel lekker zonnig. Ik ben benieuwd hoe het in België is bij Sean. Nou, dat krijgen we zo meteen nog wel even te horen. Jullie in ieder geval lekkere zonnige singles, uh, begin van nu drie. Dat was Sam Veldt en The Summer on You. Wat gaan we in uur 3 allemaal doen, Albert-Jan? Ja, we hadden, we hadden een groots aangekondigd dat we, dat we het laatste uur tussen 4 en 5 de Beach Boys, de Zandvoortse Beach Boys, in de uitzending zouden hebben. Maar die liet ons net weten dat ze nog zijn op een speciale bijeenkomst momenteel om informatie en vaccins te halen voor een Amsterdam Dakar Challenge. Uh, maar dat loopt natuurlijk helemaal uit, dus mm -hmm. we gaan het niet redden om tussen 4 en 5 hier aanwezig te zijn.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 Started bleeding, you gotta get out. You're leaving, you're on your own forever. It's not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 Zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachten. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou Want jij bent zo bijzonder, verdwijn in mijn gedachtes Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou En ik ben niet vergeten, door jou kon ik niet slapen en kon ik niet eten Je zweefde vaak hele dagen door mijn hoofd heen wat ik jou kende, was de liefde een groot probleem niet voelt het zo goed en voelt het zo fijn door jou verdwijnen al mijn zorgen en de pijn met jou ben ik gelukkig als zijn we samen blut als zitten we in de put met jou kan er niet stuk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 the shelter Ik ben op de webcam van ZFM. Dan zie je dat het lekker zonnig is hier in de studio en ook in het centrum. concours bijna ten einde, Albertje. Ja, over tien minuten de Over de tien minuten, dan weten we wie, wie vandaag gewonnen heeft. Ik ben heel erg benieuwd of we daar nog berichten over kunnen melden voor vijf uur. Mochten die binnenkomen, dan laten we het uiteraard aan jullie als luisteraar van CFM weten.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 Ja, en vooral uh, dit stukje in de plaat dat swingt gewoon, hè. De Pointer Sisters en Happiness. Nou, plaat uit uh, de jaren 80 zo op de zaterdagmiddag. ZFM, ja, het zonnetje schijnt lekker, jullie uh, zo voort. Enige nadeel, Albert-Jan, dat ik mijn schermen hier voor me niet meer kan lezen. Dus de volgende plaat, ik heb geen idee wat we gaan draaien. Maar ik zie het in ieder geval niet meer. Nee, je, je kan prima volgen, hoor. Ja, dus ja, ik zeg je ja, ja, wel, ja, ja, ja, ja. Oké, dat is goed.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 It's her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations good I'm picking up good vibrations. good vibrations She's vip giving vip me the excitations excitation. good, good, good, good, good vibrations, good vibrations.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 Ze noemen zichzelf de Beach Boys, de beide mannen uit Zalvoort... die de rally aangaan met uh, ja, de oude auto, de hele oude auto uit uh, 2001... 7000 kilometer had je daarover daarover. Ja, 7000 kilometer, ja, zijn, niet te geloven zeg. Ze zijn drie weken onderweg. Ongelooflijk. Ja. En die auto moet het uh, volhouden, begrijp ik. Tuurlijk, want die moet nog geveild worden daar. <laughs> ook nog. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe het gaat eigenlijk... dat ik erachteraan uh, moet draaien, dat plaatje van uh, mijn autootje, weet je wat? Ja, dat wou ik dus niet ja. doen voor de jongens of ik zo, zo sneu. Oh ja, ja dat ja, is dat ook is zo. zo het is uh, vier, overal vijf, daar komt hij weer aan. Weer Monty. En Monty stelt zich wederom zelf even aan u voor.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 A simple touch, and it gets set you free. We don't have to run.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 Het blijft gewoon een uh, leuk liedje Het is van de weekend en dagpark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 This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 Summer's green, my lady love. With a love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Whoa.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 people and they all The love I need and I want to see around. Heaven send you down, my lady love. But let me tell you that it's not easy. to Keep love going smooth. You know people are And I love your Tinder touch, lady love, sweet lady You are so good to me, lady love, like a wolf's song. That's what you do to me, lady love. Ja, een beetje heeft uh, jouw tijd, he, Albert Young, deze. Dit is uit mijn hoofd. Uh, ja, ja ja ja, ja, ja, ja, precies. Dacht en dan dacht ik al, <laughs> vandaar dat ik hem wou draaide. Speciaal voor jou dan even. He? De deze... staat ook weer Guilty Pleasure. Ja, guilty Pleasure, ja. <laughs> ja, dat is het inderdaad. <laughs> De single van uh, Lou Rose en The Lady Love. Hoe gaat het uh, met wielrena? Nou, ik moet zeggen, in het peloton uh, zijn toch een viertal Nederlandse dames terug te vinden. Met, uh, met op een kleine halve minuut voorsprong uh, nog een uh, kopgroepje van uh, vier. Dames, maar, maar daarin ook één Nederlandse vertegenwoordigd. Maar ja, nog 29 kilometer te gaan. Uh, nogmaals, ik uh, vermoed een uh, massasprint aan het eind. Want ze laten niemand meer gaan en uh, ze gaan het gat natuurlijk nog wel dichtrijden. Want uh, het is natuurlijk niet niks als je de WK uh, wegrace kan winnen voor vrouwen. Morgen trouwens de heren. Dus het hele weekend een al wielerspectakel in Bergen. En heel veel Nederlanders die hopelijk gaan winnen, Albert jan Ja, dat zou mooi zijn. Ja, zeker. Nou, straks om vijf uur, dan is hij er weer. Entertainment view met Fred Heij. Gewoon lekker blijven luisteren naar ZNVP Zalvoort. Goedemiddag allemaal. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best. He can hear in the army now. Hadden we dat, hè? Ook hier in Nederlands militaire dienstplicht, Albert Jan. 1978, lichting 4. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat zag ik al aan je geworden. de status quo in die uh, army. Nou...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 Zo is het. En wat doen wij morgen? Uh, dan zitten we hier weer. Oké. Okay. Om uh, twee uur gaan we weer de lucht in. Zodat twee uur de lucht in. Dan gaan we de lucht in. Nou, tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. So, veel plezier vanavond. Oh ja, Oktoberfest. Doei doei. Tjus. Tjus. Tjus.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 Get about your seat Give the audience a grin Enjoy it, it's your laughter